9 uur. 9 Dit is door negens met het NOS-journaal. De rechtszaak tegen Geert Wilders is vertraagd. De inhoudelijke behandeling begint niet in de zomer. Maar pas op 31 oktober meldt het AD na contact met de rechtbank in Den Haag. Wilders wordt vervolgd vanwege zijn uitspraken in maart 2014... toen hij zijn achterban liet scanderen dat er minder Marokkanen in Nederland moeten zijn. De zaak is vertraagd, onder meer omdat de rechtercommissaris nog onderzoek moet doen. Daarna moesten de agendas van alle partijen nog op elkaar worden afgestemd. De regiezitting in deze zaak is over drie weken. Politiebond ACP is blij dat de nieuwe korpschef van de nationale politie, Akerboom, regionale eenheden weer meer ruimte wil geven om zaken zelf te regelen. In Trouw noemt Akerboom als voorbeeld dat regionale eenheden zelf moeten kunnen bepalen hoeveel politiewagens ze nodig hebben en van welk type. De huidige situatie waarin alles gecentraliseerd is, vindt Akerboom op sommige vlakken te rigide. De ACP is het daarmee eens, zei voorzitter van de kamp in het NOS Radio 1-journaal. Akerboom begint komende week als korpschef. De Nederlanders die gisteren een tijdje zoek waren in Noorwegen... hebben voor het zwaarste noodsignaal gekozen op het alarmeringsapparaatje dat ze bij zich hadden. Op het apparaatje zit een knop om een SOS-signaal uit te zenden... en eentje om gewoon om hulp te vragen. De wandelaars kozen voor de SOS-knop, waardoor alle alarmbellen afgingen. Reisleider Tering zegt dat dat volgens de Noorse Reddingsdienst terecht was. De reisvereniging hoeft volgens hem geen kosten voor noodhulp te betalen. De tijdelijke gevechtspauze in Syrië is vannacht ingegaan. Het is niet alleen de bedoeling dat de onderlinge gevechten stoppen, maar ook dat alle partijen meewerken aan hulpverlening. Zowel de regering van president Assad als de rebellen hebben aangegeven dat ze de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Rusland zullen volgen. Het lijkt erop dat iedereen zich tot nu toe aan de afspraken houdt. Het weer, vandaag zonnig met wat wolkenvelden, het blijft droog, 5 graden. Komende nacht is het helder en vriest het 2 tot 4 graden. Morgen weinig verandering, het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu toebak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij toebak leeft. Bij ZFM. Die mensen die alleen geloven in het grote dikke. Ik tijd voor zuinigheid op ZFM. Peter Peter Holz is. I should never have to make things clear. I think I like it too. I think I like it too. So tell me what's next. I think De tweede keer van de radio programma, de YouTube Live. Wie wist het ook weer. Ja, Jamaica, I think I like you too. Met het irritante hoge gitaargeluidje. Het zou gewoon die aard kunnen zijn. Maar dat denk ik niet. YouTube, ja, verwijs ik naar U2. Plaatje alweer van jaren geleden. Hier in de zaterdag moeiig en zonnig Zandvoort. van deze kant op. Ja, hou eens op, joh. Gek, dat weten we nou wel. Goed, het is vandaag uh, 27 februari. 2016, gut, zijn we zover alweer in, ja, in de jaartelling. Precies, ja. wij doen nog even een paar stapjes terug... en we kijken wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren op deze datum. Zoveel. Ja, zoveel. zoveel. Nou, zoveel. Uh, we doen niet alles, maar een kleinetje reep eruit. In 1971, de eerste abortuskliniek van Nederland... start met het uitvoeren van abortus provocatus. Provocatus? Ja, ja, dus het ja, dat opgewekt was, heet dat. Was een heel, uh, was een heel dingetje volgens Opzettelijke mij. Opzettelijke uh... vruchtafdrijving betekent dat... Oh, oké. Okay. Ja, Dat zit klinkt wel mooi. Eet, er zit nog steeds eentje in Heemsteden. In uh, okay. uh, abortuskliniek. In 2004 in de Filipijnen komen, komen uh, 116 mensen om bij een bomaanslag op de veerboot de Ferry 14. De aanslag wordt opgeheist door... Uh, Abdul Ik Kan niet uitspreken. Ja, ja. Het is de ergste terroristische aanslag, terroristische aanslag in de Filipijnen. En de Superferry was dus een veerpont... die dus vertrok op 27 februari. En op boord hadden ze een televisie neergezet. Gewoon een televisie, die moest ook verplaatst worden. En in de televisie zat 4 uh, uh, kilo TNT. En dat was in het ruim geplaatst. Daar explodeerde de, de, de bom. Daar kwam een gat in, uh, zeg maar in de romp. En toen uh, ja, ging ik kap, zei liep vol... En uiteindelijk uh, werden er uh, drie, uh, nee, 63 passagiers die gingen op slag dood. En later werden er nog 53 mensen vermist en ook doodverklaard. Vrij heftig. 2004 was dat. De ferry. Okay. Zeker weten. Andere dingen die speelden zijn? Uh, ja, de, in 1940 is de ontdekking van 14C... Het is een, een koolstof, dus een, een carbon zeg maar, yeah. met een heel laag verval, atomisch verval. Dus het, het uh, blijft heel lang goed. Oké, okay. ja. nou we dachten al dat steenkool lang goed bleef. Yeah. Ja. Maar het, het, het is geen ja, steenkool dat... waarschijnlijk hè? Nee, nee. Maar ja, koolstof, steenkool. Ja. Ik denk... ja. Nou, in 1991, <laughs> dat moet jou wel aanspreken. Nexus, de eerste webbrowser en... Wies-L-W-G-A-G-HTML-editor. Weet je wel? Wordt gepresenteerd door Tim berners lee En wat was dat nou? Ik had doorgelezen. Maar dat heeft gewoon. Echt. Hij is de bedekker. Hij is. Kijk, samen met zijn toenmalige manager heeft hij Timothy John Berners-Lee. Ja? Uh, de. Uh, heeft uh, Is. Waren ze de bedenker en grondlegger van de World Wide Web? Oftewel, de WWW. Ja, maar, maar uh, ik, ik heb al zoveel mensen daarover gehoord. Ik, ik heb het idee dat. Dan hoor ik weer dat die het bedacht heeft. Dan heeft iemand anders die het bedacht heeft. Uh. Ja, bedenken en grondlegger. Ja, gewoon en hij is ook echt. Uh, in. Uh, in Engeland is hij ook. Uh, ook uh, Sir geworden en alles. Hij is geboren ook in de UK. Okay. En Overigens... hij is ook niet zo oud. Hij is in 1955. Hij ziet er behoorlijk oud uit, moet ik zeggen. Maar, ja, dat is, uh, neemt hij even mee. hij heeft echt wat... allerlei prijzen gewonnen. Ja. Ja. Maar... Overigens wat je zei, dat uh, Y-I-S-I-Y-I-G. Dat ja. yeah. is what you see is what you get. Oftewel, gewoon ah. lekker simpel. <laughs> oh, uh, oké. Okay. Oh, okay. Nou, nou een uh, de slag bij de Javazee was uh, ook op 27 uh, februari, dat was in 1942... was een, uh, een mislukte poging om de geallieerde escader... onder commando van de Nederlandse scout bij Nacht Karel Doorman... om op de Javazee uh, de Japanse invasievloot uh, te torpederen... om, om, uh, ja, om dat, de grond in te boren. Dat was een hele uh, samenwerking met allerlei uh, Britten, de Amerikanen. Uh, uh, dat is toen mislukt. Uh, dat was in 1942. Nou, Zover de geschiedenis, straks even de verjaardag, dames en heren. Ja, goed idee. Goed idee. Ja, momenteel een groot hit, Blossom. En uh, het nummertje ben ik even kwijt. Maar goed, ik denk mezelf, kijk ook eens even op de CD wat er nog meer te vinden is. En er is veel meer moois te vinden nog op de CD. Het is elektronisch, het is jaren 80-achtig. At last, A Kiss. Maar ze zijn nu echt doorgebroken. Blossom en at most a kiss. Oh, het enige wat je kan krijgen is een kusje op je wang. En meer kan je wel op je buik schrijven, dat gaat echt niet gebeuren. We zijn in de verjaardag. Okay? Precies, wie is er? We pakken er even een aantal uit. Een van de personen die jarig is, is Dexter Gordon. Maar die is toch al lange dood? Ja, klopt, die is al lange dood. Die is in 1990 overleden. Dus, uh, maar Dexter Gordon, is, de, is dat die van uh, dit? Nee. Joh, gek. Dat is die serie met, uh, weet je wel, met het mes. Nee, ah. nee Godverdomme. ik bedoel deze Dexter Gordon. Ja, ze jazzgigam dan. O, Hou ze even op met die herrie, joh. Gek, man. Krijg je het hoofdpijn van het vroegemorgen? Die trompetet, die uh, pepper pepper zie ik me goed. Dexter Gordon, dus... Uh, ja, wie zit het nu Ja, Ja, uh, Chelsea Clinton. Uh, ja. Is... 27 februari 1980, dus die is. 35 al. 35. Ik had dat idee dat zo'n jong meisje was. Zeker? Ik vind haar een beetje lijken op die van. Uh, Thanks, uh, Thank God It's, cry, uh, it's Friday. Huh? Weet je ook weer? Die, die cabaretier. Uh, nou, dat weet ik even niet. Oh ja, ik dus weet die wel. Ja, ja, ja. Uh, oh man, hoe heet ze nou? Claudia <laughs> de Brijk. Die. Daar kan ik er een van. beetje op lijken. Oeh, dat okay. zou ik uh, Claudia leuk vinden. Maar goed, ik, ik, uh, ik had wel zoiets van. Um, ik dacht iets van: oh, die, had, die zat toch bij uh, heeft allerlei schandalen veroorzaken. hebt geen drugs gebruiken, werk van. Nee, ik ben in de war. Dat was niet Clinton, dat was Bush. <laughs> het oh, waren die dochters van Bush. Okay. Die hebben van heel veel ellende gezorgd. Hoe gaat het met hun. Die gaan we ook eens naar Oh, dan gaan we even kijken. Wie er vandaag ook jarig is, maar ja. eigenlijk al overleden is. Ja. Elizabeth Taylor, Amerikaanse oh. actrice die zo heel vaak getrouwd is. Ja, ze is uh, 86, geworden En ze overleden in 2011. En de mooiste uh, film die ik van haar gezien heb... althans, waar ik nog zo even op kan komen, is... Uh, Who's Afraid, from Genia Wolf. Afraid of Virginia ja. Woolf? Even een fragmentje eruit. What a dump. Hey, what's that from? What a dump. What a dump. Oh, come is on. What's it from? You know. Dat is samen met Richard uh, Burton... En uh, daar is ook iets van vijf of zes jaar mee getrouwd, of een paar keer uh, getrouwd mee geweest. Gewoon vijf of zes keer zelfs. En dat was ook een beetje een haat liefde relatie. En dat kwam ook een beetje terug in Verdi Hoe Sefray van Virginia Wolf. Dat ja. was een beetje op hun lijf geschreven, die film. En uh, als je daar vandaag denkt van: weet je wat, het is best leuk om mezelf te laten sminken als Virginia Wolf. Deze, heb ik even een uh, tipje hoe, dat, hoe je dat moet doen? Hi, everyone, welcome back to Pixie Woo. Um, it was kind of inevitable that I was going to do an Elizabeth Taylor look this week. So, this is it. I'm ga start with using the matte Velvet Foundation from Make Up Forever. Nou, ik zal het niet helemaal laten. Een jonge stem heeft daar, hè, he, inderdaad. Dat nee, is... dit is geen. Uh, Elizabeth Taylor, maar is <coughs> iemand die legt even uit hoe je zeg maar, jezelf kunt opmaken dat je eruit ziet als uh, okay. Elizabeth Taylor. Oh, Kijk leuk. even op uh, YouTube. Dan kan je helemaal van die leuke filmpjes nou, downloaden. Dat ja, doet even mijn dochter waar altijd nog. Want dan gaan we het delen voor onze luisteraars. Oh, ja, dat is wel leuk. Dat Goed, we zijn dan meerjarig. Ja, uh, Colin. Uh, Colin Edward ja? is een uh, Amerikaanse uh, motor-rijder. Ja? En die. Uh, ja, is in 2002 en 2001... is hij. Uh, is hij wereldkampioen geworden. Dus okay. ja, best wel een, een goede motorrijder. Rijdt op, uh, Rijd op Honda, momenteel op BMW... Oké, okay, hij zwitst gewoon van uh, Ajax naar Feyenoord. Helemaal geen punt. En 1937, uh, daarvan is hij, die wordt vandaag 79. Rudy Balm. Maar hij was een hele bekende in met de Indo-pop. Hij wordt nog steeds op allerlei Pasta Malams en zo uitgenodigd. Het was echt in die tijd uh, ook van uh, de, de, de Blue Diamonds en zo, weet je wel. Ach, goeie oudheid. Dat tijd. zegt jou helemaal niks. Nee, dat, nee, nee, dat ik. zegt me helemaal niks. Vandaag het, uh, de tweeling uh, advocaten uh, Wim en Hans Anker. En uh, ze worden vandaag uh, 63. En uh, Wim en uh, Hans Ankers uh, zetten ze toch al vooral in voor uh, hele lange ges gestrafte, weet je. Die echt levenslang krijgen. die willen ze vaak nog wel vrij krijgen. Of in ieder geval dat ze weer een kans krijgen. Of, die, die steken er heel veel tijd in. Die hebben zoals, iedereen heeft eigenlijk zoals met je kans om, uh, om weer, weer opnieuw te beginnen, weet je wel. Ja. Dat is wel mooi. En wie, wie vandaag ook jarig is, uh, Henk Westbroek. En gelukkig is hij vandaag jarig. Want ja? uh, hij is van 1952, dus hij wordt 63. Henk Maar oh, Wat voor muziek maakt hij nu ook alweer. De dus. ga Ja, is het niet gedraaid, toen het eruit ging ja. met zijn vrienden in. Maar dit, dit is de man die dus ook zei: van uh, ja, uh, ik, had, ik had niet mijn looks mee. Nou, zeker niet als je die jeugdfoto's van hem ziet. Nee. Maar toen zeiden ze: van nou als je in een band gaat zingen en je bent een nou dan uh, zit je wel geramd. Nou, dat vond hij ook wel. Ja, samen en met en, uh, andere Henk Temming Ja, maar hij is dus in 2009 nipt aan de dood ontsnapt. Ja. Want hij had een vlucht gecanceld vanuit Turkije naar Nederland. op 25 februari 2009. En uh, die is toen gecrashed bij Schiphol. Oké. Okay. En dat uh, stond ook echt in de metra van... nou, hij net aan de dood uh, otsnapte. Maar ja, er stond er... eigenlijk dat je ernaast moet zitten... en al die anderen niet, weet je? Ja. <laughs> Want zo is het dan ook weer. Ik denk, nou, oh, god, het bot hij. Maar wat, wat boffen die anderen niet. Nee, dat moet je ook weer zien. Ja. Ja, en vandaag overleden, een jaartje terug... Ja? is uh, Leonard Nim, Nimoy. Ja? En die uh, is beter bekend als Mr. Spock van uh, Star Trek. Oh ja. Ja, met die, die vingers. Weet je ja, Nanou, ja. Nanou. Oh nee, dat was Marco Collinghorst ja. ah, in... eh? en is, dan kwam hij in. Het grappige is dat als je hem gewoon een standaardfoto van hem ziet... Yeah? dan ziet hij er eigenlijk niet heel anders uit. Terwijl die wel toch wel make-up en oortjes en ja, anders ja, ja, ja, heeft ja. gedaan in die film. Dus, ja. en vandaag is nog een tweelingjarig. Yeah. Michael of Michel en Ronald Mulder. Dat is een Nederlandse schaatstrainer. Ja. Die worden vandaag 30. dertig. Oh, dat waren wel zijn stoere lui hoor, die twee. Ja. Met zo'n strak pak En die ik toch ook nog wilde noemen. Die, die jeugdfoto's die ziet er niet uit, maar... Yeah. Dat is Erik van het Woud. Dat is een Nederlands acteur en regisseur. En hij doet echt heel veel. Q. Hij regisseert dus baantjes, panna, oh, grijpt ze in de gier. En hij was echt opge, ja, bekend geworden toen met Q&Q. &Q. Ja, maar hij, heeft dus ook, hij regisseert dus ook verborgen, gebreken, Dr. Deen, Wildschuld en de ja, Dat verwacht je niet, hè? Nee, nee. nee. maar zo zie je, je, je komt dus wel goed terecht. Maar hij heeft dus ook in de Bridge to Far gespeeld. Dat vinden we ook weer heel apart. Dat, dat, en de Chris Poussaka in Van de Koele Meren is Dood. Ja, Chris Zekkerna. Poussaka bedoel je. Nou, vind ja. uh, vandaag ook nog een is, is Pieter André. En die keer nog weer van deze plaat, natuurlijk. Hij wordt vandaag 43, die ook vandaag jarig is, Tim uh, Oliehoek. Hij uh, was afgelopen week nog in de wereldrijd doorgeloof ik. Toen was hij nog lyrisch enthousiast over, over trainspotting. Vooral die scène dat hij baby dood ging. Oh nee, die bedoelde hij niet. Hij bedoelde in die wc-pot dat hij moest uh, duiken naar uh, drugs of ofzo. Maar goed, uh, geen die ook nog jarig is, zie ik hier, is uh, Evie Goffiff. En zij is van de uh, Last Go. Lekkere techno-house, man. Heerlijk. En ze wordt vandaag 35 en een heel aantrekkelijke dame. Goed, nou dat verjaardag. Had je Bobby V niet? Bobby V? Nee. Een American R&B singer. En die V heeft hier echt zijn naam staan. Ja? Omdat het verwacht werd dat hij op Valentijnsdag geboren zou worden. Okay. Maar hij was 13 dagen te laat. <laughs> jo, en dan noem je hem even goed door Bobby V. <laughs> ja, de boyband Mista. Ik weet niet of dat je überhaupt iets zegt. Nee, zeg maar helemaal niks. Okay. Zover de verjaardag, dank u wel. Nu, muziek op die radio. Het kan je verwachten hier. Jozef zelf. I can lay me down forever in the smoky afternoon. Cause baby's questions march forever. And I can see no answers coming soon. The day stops still and so have we know a hungry words left hanging. Needs forget the hours now 'cause Where we're heading Time no longer cares Forgetting gets Easy where the milk And honey run And our sense Grow sharp off the fruits Of an island sun So just let Oh no. We fail you But I'm telling you Paradise, daar leven we. En geniet er een beetje van, hè? Niet iedereen maar, komt daar dit paradijs toe. En, uh, nou ja, goed. Ja, dan moeten ze allemaal een plekje vinden. Ik geloof in de uh, zijn ze er nog niet helemaal over uit. Ze hebben er al een paar keer over vergaderd. Waar komen ze? Waar worden de statushouders uh, geplaatst? En, uh, geloof ik, wel het meeste waren het ermee eens. Maar uh, er waren een paar mensen die waren tegen een bepaalde uh, groep. Heb jij het, ik heb het, uh, de vergadering nog een beetje gevolgd? Maar ik ben toch uh, de hier in voet? over de statushouders? Ja, volgens mij komen ze iets een beetje 1 april, soms of half april komen. Oké, je moet de microfoon even draaien. Klinkt het al of je ergens... ik ben er wel hoor. wat is er precies gebeurd? Dat ik naar de keuken loop, terugkom en dat jullie filmpjes zitten kijken van make-up opdoen. Ja. Ja, het is vandaag Elisabeth Taylor hè? Het is jaren vandaag. Het is Dus Ik ga deze gewoon delen, want hier de Pieps is vandaag jaar. Wat leuk, vinden we allemaal leuk. Mijn dochter kijkt altijd dat filmpjes, weet je wel. Je kijkt allemaal dat soort filmpjes om gewoon te kijken hoe ze eruit kan zien. En ik moet zeggen, het wordt misschien binnenkort bekroond. En er kwam een leraar naar haar toe die zegt van... Mag ik je misschien even alleen spreken? Echt waar? Z zou jouw fotomodel worden? Jouw dochter wordt wel aangesproken? Ja, dat zegt ik. Um, ik zou misschien toch <laughs> eens even die leraar in de gaten houden. Ja, dat dacht ik ook. Leuk hoor. Ik bedoel, voor mij okay, is het natuurlijk. Je voelen of je maten goed zijn. Ja, nou, ja, ja precies. Ik dacht mezelf van. Uh, wij voor, voor haar is zij natuurlijk de mooiste vrouw op de wereld. Dat is logisch. Hè? Ja. Het, is mijn, het is je dochter. Ja. Maar nou komen er dus ook andere mensen die zeggen: van, wil je fotomodel worden? Ja. Oh, oh, laat eerst die internetzijde maar eens even zien waar jij op moet reageren met je foto's. Ja, maar, dus, uh, maar je dochter wordt 13? Je wordt 14. 14? Ja. ja. Ah, dat is wel de tijd. Het is slang, ja, het lang? Ja, is lang. Het lang, prachtig haar. Prachtig, en, en, en ja, nog, nog een jaartje of twee en dan komen de lachen nou, boys ik, achter de rug. Als, als je ja. slim is, <laughs> als je slim bent, dan ga je gewoon inderdaad... Dat haar, als ze dat al zegt, gewoon een keer bij een modellenbureau langs. Ja. En dan, heb je, dan weet je al dat dat goed zit, weet je wel. Nou, mijn vrouw. heb je wordt, ongetwijfeld in Alkmaar. Uh, ja, zeker wel. En mijn vrouw die gaat uh, vast uh, haar manager worden en dan komt het allemaal goed. Dat vertrouw ik wel. Ja, uh, oké. Okay. Die zit er uh, bovenop volgens mij. Ja, die zit er bovenop. <laughs> ja, Heel ja, ja, ja, goed. Vijf ja, ja. minuten voor half tien vanuit Zonnig Zandvoort. Ja, ja. En op Radio 1 hoor ik vanochtend al, we, le we leven in een claimmaatschappij. Uh, uh, Alles wordt maar geclaimd. Ja. En nu vooral de NS uh, krijgt het voor zijn kiezen. En heel veel mensen gaan nu een kaartje claimen bij de NS. Omdat ze altijd maar moeten staan. En, uh, uh, en de vraag, de stelling was vandaag in de krant. Uh, claim tegen de NS is kanslo kansloos. Dus je kan het doen. Je kan instappen nu. Hè, en het kost je niks. En dan heb je misschien kans dat je je geld terugkrijgt. En 70% zegt dus dat het echt kansloos is. Ik denk ook ja, dat maar, het, ja, Hou eens op met dat met claimen van allerlei dingen, weet je. En, ja, maar, je kan ook gewoon niet met de trein gaan. Ja, dus ja maar je, dan ja, je gaan wilt gaan lopen graag dan. van A naar B. En ja. ik vind het wel heel fijn als ik kan zitten. Ja. En niet dat al die mensen ja, tegen ja, me aanstaan. Ja, ja maar dat vind, ik, dat vind ik zo. Al die mensen gaan gewoon met de trein. Ja, ja. En dan vervolgens, ja, we moeten met z'n allen gaan staan. En dan... Ja, ja, nee, maar maar zo en je moet een extra rijtuig eraan koppelen als je in de spits. En dat doen ze niet. Waarom moeten ze dat, dat doen? dat kost ze geen extra van wie, van wie, van wie machtdrag of zo. Van wie? Ja. Nee, ze moeten gewoon zorgen dat de mensen gewoon een beetje comfortabel zijn. Ja, waarom reizen. moeten ze dat? Nou, je betaalt heel veel geld, hoor, vind ik. Ja, en je kiest het toch zelf, hoor? Ja, oh, als ik oh, wat als een, als een, een auto, stelden. Nee, maar als ik een auto ja. koop... Die, Doe die microfoon even uit. Ja. <laughs> als ik een auto koop en die rijdt, kut... Ja? Ja? En, sorry voor het Ja. En die rijdt slecht. Ja. ja? Dan is dat toch mijn eigen schuld? Als, ik, als uh, ik een auto zonder stoel koop en ik ga daarin rijden, dan... Uh, dan... Oh, je zo zie je het. Ja, maar ja... Ik nou, weet niet of het uh, zo opgaat als hoor. Als ik een treinkaartje koop, dan zitten we altijd zitplaatsen in de trein. Maar zullen we. Weer ja, nee, maar. Gaan, of zo, want ik bedoel, je kan natuurlijk ook een eerste klas kaartje kopen. En dan zit je wel meteen goed. Ja, nou, ook niet ja. hoor. Betaal je iets meer, dan zit je eerste klas. Hoewel ze ja. zich natuurlijk steeds bedenken om die eerste klas toch een beetje te, te, kleiner te maken. En misschien al gewoon staankaartjes kaartjes te verkopen. Dat je gewoon echt een kaartje koopt en dan sta je ook gewoon. Nee, maar ik vind het echt onzin dat. Dat, dat, dat ja. dan. De, de NS moet dat doen. Ik bedoel. Maar goed, het is een bedrijf. Dat ja, maar goed, het is ook een beetje een staatsbedrijf, hè? Geloof ik. Ze krijgt ook steeds minder geld. Je zou denken, is het ook belastinggeld het is geen voor ons Nou Nee, toch? Ze krijgt gewoon een beetje Noem ik het nee, altijd. Nee. helemaal geen één cent subsidiëring. Nou, dat weet ik niet. Maar ik nou, heb geen staatsbedrijf meer. Dat is juist uh, de, de pest geworden. Ja. dat het geen staatsbedrijf meer is. En ja, nou dan misschien moet er meer belastinggeld is dan. Ik ook met de trein was gegaan. Nou, Kees, ik zou er even over nadenken of je dat nog gaat doen om met de trein te gaan. zeg Maar ik weet niet of het een goed idee is. Goed, de Zandvoort berichten zitten eraan te komen. En volgens mij is Marcus niet vaak in de trein te vinden. Nee, nee weinig. Dat is heb Ik heb sowieso, ik heb sowieso, sowieso een winkel aan de trein. Don't, you cry for me. don't give your life for me. Sunshine through the rain. I don't want you dance for me. Take some new stance for me. All the fashion and the fame. Heard them call. Dingen te melden. <lacht> ja, hey, dat zeg je ik ook tegen een collega. Ja, je snapt het allemaal wel, je hebt hele belangrijke oh, dingen te, uh, yeah. te melden, maar hey, joh, hey, zoek even iemand alles die je daarmee gevallen. Echt uh, die verhalen oh, van jou, die heb ik al zo door, vaak voorbij horen gaan. Door, doe je nu op mijn. Uh... Nee, ik vooral collega's die kunnen nog wel eens. wat oude collega's die zitten zo'n beetje vast in een bepaald soort verhalen. Denk oh ja, die hebben ze, al, dit hebben ze al een keer verteld. En na drie keer denk ik van, nou is het genoeg. Dan zeg ik, weet je wat, ik moet toch even iets anders doen, weet je wel? Het is dan best niet dat je heel anders zegt als bent over je kleinkinderen en zo. Is het is allemaal wel... Ah ja. Het is een beetje saai, ja. dit is Een beetje zoals zo mensen, benieuwd, jij mensen die, die hun eerste kind hebben. Wat? Huh? Oh, Dat ook. Jij kunt ook heel, uh, nou, dat vind ik dan nou wel leuk. Maar dan heb je echt van die twinkelingen in de ogen. Ja, dat is wel mooi om te zien. Goh, echt het begin van het leven. Waar Zie je dat in die ogen terugkomt? Hey, ja, maar moest na, na, na, na zeg maar dat je na drie maanden. en ze vaak gezien hebben. en dan alleen nog maar over die kinderen kunnen praten. Dan, ja. Ja, het is toch echt iets magisch. het begin van het leven. Daar kan je eindeloos over doorpraten. Uh, ja, op een gegeven moment kan je er weer afstand van nemen. En dan zijn je kinderen rond de tien. Dat je denkt, nou, nou even iets oh, anders doen. Oh, dus ik moet nog Kijk, ik moet die is nog, nog alleen te gaan. Jij ja, ja, Ik wil nog een jaar ernaar luisteren. Ja. begrijp ik. Week uh, 20 mijn zoon is van week 20 geworden. Wat zie ik idee? Ik kan me ja. nog herinneren dat hij uh, net alleen thuis kon blijven. Dat je je programma net ja. even... Ja, ja, ja. Dat lijkt gisteren geworden. Nou, heet jongens, het is tijd voor Zandvoortse berichten. We dwalen ja. af. We dwalen af. Ja, ja een, een jongen heeft in de nacht van 17 februari een auto totaal losgereden... in Zandvoort Nieuw-Noord. Rond half drie ging, ging het fout op de kruising van de Kamerling-Onnesstraat... en de Varenheidstraat. Uh, toen de bestuurder de controle over het uh, voertuig verloor... en uh, in de tegengestelde richting tot stilstand kwam. Nou, er staat een foto in de Zandvoortje Koran van die auto. is echt heel weinig uh, uh, over. Uh, de jongen had, uh, had alcohol gebruikt, dus hij was onder invloed. En uh, het was de auto van zijn vader. Dus uh, ik denk dat hij een... Uh, een ja, Drie hoop... jaar huisarrest. Nou, ik hoop het. Ja, yep echt levensgevaarlijkse gozer op de, de weg. Zet hem ergens in ja, de slot een grendel. Het Zandvoertsmuseum presenteerde van 11, van 11 maart tot en met 8 mei een bijzondere tentoonstelling van de bekende couturier Frans Molenaar. Ik allemaal niet dat Frans Molenaar uit Zandvoort vandaan kwam. Ja. Uh, uh, unieke tentoonstelling. Hij was degene die gewoon alles wat simpeler ging vormgeven. En in 1967 begon hij met zijn eigen couturierhuis in Amsterdam. En uh, ja, uiteindelijk hij zou uh, nog honderd shows geven. Nog twee shows eigenlijk. En uiteindelijk heeft uh, de e 99e, net niet gegeven. En hij is dus overleden in 2015. Ja, en ik ga naar de opening. Dat okay. is uh, om 4 uur op 11 maart. En het leuke is, de modejournalist Fiona Hering en Mirjam Baks, de voormalige PA van Molenaar, zullen de vernissage openen. Ik ben echt heel benieuwd. En het leuke is, want ik heb begrepen dat het ook in de vrouw staat... van de Telegraaf, een hele, heel stuk hierover. Oké, okay, ja, die dus, ligt uh, net weer thuis natuurlijk. Ja, maar ik zou het leuk vinden als je die volgende week meenam. Ik, even even, ik, ik schrijf het in mijn agenda. Ja, heel leuk. En we hebben nog een evenementenagenda. Dus uh, nou ja, de Kids Adventure Week start vandaag. En uh, gisteren is dus de burgemeester al uh, beëdigd. Uh, er is vanmiddag ook uh, een short rally op het circuitpark van Zandvoort. En vanavond is er een beachparty... 30 Plus, zie een opening in Club Nautiek met DJ, DJ Miss Behave. Begint om 8 uur. En morgen heb je nog in uh, Talas Jazz aan Zee. Dus uh, daar, daar treedt dus uh, ook weer een hele hippe jazzband op. En uh, uh, in Studio Anthony aan de Park staat is weer muziek op zondagmiddag. Van 4 tot 6. Ja, en nog even terugkomend op die short rally. Uh, vanaf ja? uh, half twee uh, komen er circa 50 rallywagens naar het centrum vandaag. Hè? Vandaag, vandaag, ja. Vandaag, ja. Uh, voor het publiek een uh, uitgelezen kans om de deelnemende rallyauto's van dichtbij uh, te kunnen bekijken. Hoe laat dus, om half? Om half twee okay. komen ze naar het centrum. Oh, dus. spannend. Ik moet om half twee met de auto weg. Dus dan oh. rijdt tegemoet. Nou, ah. misschien kun je een rondje tegen ze racen. Oh, ja? Nou ja, lekker. Ik denk zo niet je Swift. <laughs> dat het Dat gaat er niet worden. S echt niet. Top. Zo weer het nieuws uit Zandvoort. Tijd voor die landenkeuze. En dat is dit keer. al oh, leuk. De Dijk! De Dijk, man! Bloedend hoorst! Oh. kracht het allemaal komt! Ik niks en ik doe niks, ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik raap wat aan me komt. Ik zie niks en ik hoor niks, mijn hoofd zit vol met zwaar. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met smart. Ik voel alleen het bloeden. Veel gedraaid vroeger. Eh, Voor mij zou ik nog bij de Piraten kunnen. Het was echt nog. Eh, had je liefdesverdriet? Ja, dat ook. Het was echt heel spannend toen kon songen, opgepakt worden. Ja? Ik vind dan toch Henk Westbroek. Er was oorspronkelijk wilde ja? dus een, een, een, een, een track van Henk Westbroek. Van heel oud, maar die was wel tergend langzaam. Dus daarom hebben we deze genomen. Ja, ja, ja. Maar ik vind deze man, ik vind, hij is leuk om te horen, maar je moet hem niet zien. Nee. Hij heeft nee, een ja, hele nare. Hij zingt als hij helemaal luk, strak staat, altijd. Helemaal, ja, hij, hij met overgaven. Oh, is dat het? Ik vind hem, ik vind hem echt leuk. Ik, ik heb een idee die, die zwaar onder de doop zit als hij, als hij zo zingt. Nee, nee. Volgens mij is man, deze man helemaal clean. Ah, ja. uh, volgens mij is hij helemaal gewoon echt een rasartiest. Ik vind het wel leuk. Ik geloof dat we nu bezig zijn met de zolverste tour. Al jaren bestaat. Dus de dijk bloedend hart. Voor dat soort mensen die je graag hoort, maar niet ziet. Daar hebben ze in het medium radio. Ja, ja, precies. Bloedend <laughs> hart. Ja, krijg je. Boer, boer jij wel eens? Heel hard op straat of zo? Boeren? Ja, nee, even lekker van een apennootje. Nee, weet je? nee uh, okay. dat heb ik niet. Zo, nee. Er was een man in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. En die had, uh, had dus net een broodje kebab met veel ui op. En daardoor uh, oh, ook zo had hij zo'n lekkere boer gehad. Oh, ja, man, die ruik hij je stond... van twee straten vond, ah. dan ruik je hem nog. Nou, hij stond dus uh, in de buurt van een agent. Die vond dat hij een fatsoensovertreding had, <laughs> ja, had gemaakt. Tuurlijk. En hij kreeg dus gewoon een boete van 70 euro. Ja, zo, ja wat is dit nou voor een gekkigheid? En uh, hij, uh, hij had een hele lange discussie met die agent nog. Die uh, hij heette Edin Mehit. Mehik. Ja, het was wel oud, Hij was natuurlijk uh, Marokkaans of zo. <coughs> <laughs> dus daarom kreeg hij hem. Maar Hij had een lange discussie over waarom hij geen echte boeven ging vangen. Maar dat haalde niet veel uit. Maar hij is wel van plan om de boete aan te vechten. <laughs> uh, hoe was die boer dan? Uh, even wachten. Uh, uh, uh, uh, zo? Of, ja. Nee, hij was iets langer. <laughs> ja, nou, ja, goed. Ja, het is wel maar waar. Je, je moet ik vind ons nou wel, wel dat, hij, dat hij dan voor die rechtszaak... Een ja? broodje kebab moet eten... zodat Met, hij uh, lekker in het gezicht van die rechter... even kan voordoen wat hij deed. Dat was het dan. Ja, precies. Ja. ja je moet je wat voorbereiden voor zo'n rechtszaak... want hij even van tevoren dat allemaal moet nuttigen. Ja. Nou, uh, ja, ja, goed. Ja, je moet je uh, uh, gedragen gewoon in het openbaar. Zeker waar. Ik was uh, op gisteren hoorde ik dat de IM, IM, B, IBM... supercomputer Watson... Ja? Dr. Watson. Watson, Dr. Watson. Die heeft natuurlijk ooit een spelletje Jeopardy gewonnen... van wat uh, hoogte-intelligente mensen. Die is uh, geüpdate en die schijnt nu ook emoties te kunnen herkennen... aan de hand oh. van hele korte zinnen. Weet je, okay. dat, je dat je normaal zegt van... Uh, ik ben moe? Ja, ik ben ofzo? moe. Of ik... Uh, ja, uh, ik weet het even niet. Weet je toch, heel kort. Dat je denkt, nou die is geïrriteerd, weet je. Dat, daar, daar haalt hij dan de emotie uit oh, vandaan. Okay. Dus uh, nou, nog even. En dat gaan ze natuurlijk ook weer uh, koppelen aan die computers... die zeg maar uh, internetverbindingen hebben die leren zichzelf, hè? die gaan zich zeg maar via internet opzoeken... oh, ik moet afwassen vandaag, hoe doe ik dat ook alweer? En dan kunnen ze naar een, een naar IBM eh, internetbase... en dan kunnen ze dan opvragen hoe ze dan moeten afwassen. Het gaat echt heel ver worden, hoor, straks over twintig jaar. Heb, je, jij, heb je de film Hitchhikes to the Galaxy gezien? Nee. Nou, daar, daar zit dus ook, dan bouwen ze een supercomputer... die de grote vraag, de vraag ter vragen... Kan uh, beantwoorden. Yeah. Alleen de computer, ze moeten een grotere computer bouwen om de vraag te uh, berekenen. Yeah. Want ze weten de vraag der vragen niet. Dus okay. die computer weet het antwoord op de vraag der vragen. Yeah. Maar je Wat? moet een andere computer hebben. Nou, <laughs> dat, dat, daar gaan we heen. Als jij het hebt over uh, Watson, dan denk ik aan Tom Hanks in, uit die film Cast Away die had dan een bal, die was aankomen via oh, ja. FedEx, ja. en die ja. heette Watson. Okay. En die scène, dat hij zo moest huilen omdat ja. die bal was lekker, of hij was weggewaaid. Of ja, hij was, ja, hij oh, was van het afgevallen. Ja. Het dreven weg, ja. Dus, Watson! He ja, toen, dat was een egen, enige herkenning aan de, ja. aan de mens. En die kon nog niet gezichtsuitdrukkingen doen, maar hij zag ze, hoor. Hij ja, zag ja, ze. ja dat, echt heel, heel grappig gewoon te zien. Maar goed, Watson dus, hij wordt steeds slimmer uiteindelijk kunnen we er ook allemaal gebruik van maken. Het is niet dat het één computer is die helemaal uh, afgesloten is. Nee, uiteindelijk kan inloggen op botsen en dan kan je dus ook uh, adviezen krijgen. Hij wordt voor mij ook gebruikt voor operaties. Ja, hij kan heel snel voor je beregenen welke, wat ook, je moet ja, doen. Wat, welke operatie het meest... Dan hebben ze zeg maar dat ze er drie of vier mogelijkheden. Ja. En dan zetten ze zeg maar wat de persoon... Uh, de gegevens van de persoon en alle medische data zitten in die computer. Ja. En die berekent dan uh, vijf of zes mogelijke operaties. En dan de overlevingskans en de slagingskans. Ja, uh, dus het, dat, uh, ja het gaat de goede kant allemaal op. Ik, ik het hoop wel dat het goed beveiligd is. Want uh, ze zijn er nu achter gekomen dat er hackers zijn die op een nieuwe manier hacken. Ja? Uh, namelijk via de computermuis. Het zogeheten mousejacking. Uh, je hebt van die draadloze muizen en het en die werken met een 2,4 gigahertz uh, radiosignaal. En alleen dat signaal dat is in principe nog op te pakken uh, binnen 100 meter. Ja. Dus in principe kun je buiten met een computer, met een ontvanger... dat signaal opvangen. Ja. En daar via kun je dus in een computer komen. Dit, is wel, dit gaat wel ver. Dus, dus je moet wel ter, plek, ter plaatse zijn. Het is dus niet dat ze op afstand kunnen hacken. Dus je moet echt wel bij jou achterin thuis. Dan staat daar ja. al achter in de tuin met een laptop. Wat is je aan het doen? En dan zie je langzaam je bankrekening leeglopen, zoiets. Ja. Nou, het is, uh, maar goed, ze hebben het nu wel in de gaten. Ze kunnen het aanpakken. Ja. Goed, dat is de computerberichten. En is het nu tijd voor... Oh, dit is een goeie... Het is een oude man. Dat was ik helemaal vergeten. Family Quiet and Something to Say. Don't want you cry for me. Don't give your life for me. With all the passion. Sunshine through the rain. Don't want you dance for me. Take some new stance for me. All the fashion and the thing. Heard them call. Een uh, klassieker op de radio, Finley Kuwait en something to say in de zaterdagmorgen lopen tegen aan het eind van het radioprogramma. En straks om tien uur goeiemorgen Zandvoort. En er zijn alweer, uh, de lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Ja, een fiets gewoon even langs. Ja, we en hebben, gelang, ze ja. en hebben we net al gebingerd, Alle microfoons zijn weer even doet deze dan? dom. Die doet het. En die ander doet het ook. Dus alles is oké. Okay. Hotel uh, Hoogland, daar moet je naartoe. Dan weet je het eerder gewoon. Nou, we zitten allemaal even kijken. Alle technische snufjes die ik net ja. voorbij trekken. Nou, ik en... had een heel leuk uh, bericht hier over Nieuw-Zeeland. ja Want er waren een uh, aantal lief liefhebbers daar. En die waren eigenlijk bang dat het paradijselijke natuurgebied Awaroa Inlet in handen van een privé-eigenaar zou vallen. Die hebben dus een crowdfunding-actie gedaan. En liefst 40.000 enthousiastelingen hebben geld ingelegd, waardoor de vraagprijs van ongeveer ongerekend 1,2 miljoen euro... kon worden opgehoest. En de laatste bescheiden bijdrage van Van, van het Rijk... en het gebied ligt dus op het zuideiland vlakbij het Nationaal Abel Tasman Park En dit is echt een schitterende baai met ongerepte stranden En het is alleen maar per boot of per klein charterverdichtuig bereikbaar. En geldt van een van de mooiste streken. En uh, nou ja, als dat dus niet... als het in particuliere handen was gevallen... zou het nooit of uh, nog maar gedeeltelijk toegankelijk zijn geweest... Ik denk inderdaad dat die 40.000 mensen... Ja, het wordt dan wel druk op dat eiland, denk ik dan weer. Maar, ja, ja, maar ja. het lijkt me wel... Uh, ik vind het toch wel heel apart. 40.000. Ja. Maar goed. Uh, goed. Dat is een uh, is een participatiesamenleving, hè? Samen. Ja. Samen. Samen. Samen dingen inderdaad. oplossen. Ja, heel erg goed. Uh, Hebben jullie de nieuwe uh, like-button al gebruikt van Facebook? Nee. nee. Ik zit niet zo heel vaak op Facebook. Het wordt meestal voor me gedaan. Zeker, met ons, ons radioprogramma wordt allemaal voor me gedaan. Maar wat, wat is er anders in die da, de, button? Voorheen had je, had je het duimpje omhoog. Ja? Uh, tegenwoordig heb je het duimpje omhoog. Wat gewoon like betekent. Ja? Het hartje, dat betekent dat je love. Nou, ja, logisch. Ja. Uh, dan heb je een lachend smiletje. Als je iets grappig vindt. Het uh, wow smiletje, die ziet er echt heel. Die staat er zo. Ja? En, en, ja, die, uh, die sadness ken die, ik wel. Maar als je heel, heel verbaasd over iets bent. Het sad, uh, het, het verdrietige ventje en het boze. Het is allemaal van, van WhatsApp dan, zou je denken? Ja, een beetje wel. Maar ja. het, is, uh, uh, uh, het is zeg maar dat je kan aangeven met, uh, met die smileys... of je iets niet leuk vindt, of je er boos van wordt. Of, weet je, zodat je berichten... Ja, voorheen, als er dan bijvoorbeeld iemand overleden was... Hey, ja, dat sluit niet aan. Of down, ja, denk je, ja, wat vind je dan down eraan? Overigens, waarom Facebook dit ook doet... is ja. omdat uh, Facebook heeft belang bij, de, uh, bij meer reacties. Omdat Facebook uh, gebruikers voortaan met meer opties... een bericht kunnen reageren... krijgt de website ook veel meer data. Waarmee, wanneer vinden mensen een bericht uh, opmerkelijk? Wanneer vinden ze, worden mensen boos van iets... Uh, die data uh, zijn te gebruiken om je tijdlijn te optimaliseren. Ook verdient Facebook geld aan al die data, omdat het uh, nog gerichter advertenties uh, kan aan gebruikers kan laten zien. Keurlijk. Dus er uh, ergens geld verdiend worden. Goed, nou gebruik me even op Facebook. En een paar weken geleden kwam ik ze tegen in de kroeg, de kijk in Amsterdam. De bovenkamer heeft een heel klein bovenkamertje. Eén tafel, daar zet ik bij ze aan. Een beetje het close-up. En San Francisco Swim. Dat is een van de laatste platen. Close-up is een bandje, Nederlands bandje. En dan kwam ze tegen, dus in de Skek in Amsterdam. Dat is een klein bovenkamertje. Dan moet je echt naar binnen. En dan heb je een grote tafel. En die schoof gewoon bij ons naar tafel. Toen gingen we een beetje babbelen. En toen kwam ik erachter dat zij in de band close-up zaten. Nou, dames en heren. Dat is natuurlijk leuk, dacht het wel. En ze zijn al bezig met een nieuwe cd. Hier gingen ze die avond nog even afmixen en zoiets. Het werd een latertje. Ja, dat zijn leuke berichten, zeg. Goed, wordt langzaam wat levendiger hier in de studio. Ik zag net ook de je de naar binnen schuiven. Ja, die komt, uh, we krijgen straks de evaluatiegesprek, denk ik. Oké. Okay. Kijken of we misschien in aanmerking komen voor extra uren. Extra uren, oh, ja. En ons, of ons contract wel verlengd wordt, natuurlijk. Nou, ik denk, uh, en als budget hier. verhoogd wordt. Wat budget? Voor dit programma. Oh ja, dat is ook wel waar. Dat we ja. de correspondenten de wereld in kunnen sturen. In plaats van dat we gewoon alle krantenberichten voorlezen. Ja, precies. Ja, nou. oké. Okay. Ik heb nog wel weer een bericht. We waren net op Nieuw-Zeeland natuurlijk. Met een ja. prachtige hm. stuk land. Ja. Maar hier was ook een Nieuw-Zeelandse huisarts. Die had afgelopen dinsdag wereldkundig gemaakt. Dat hij al twee jaar de vergeefs uh, een collega zoekt. Tegen een salaris van bijna vier ton. En die wordt nu dus overspoeld met honderden sollicitaties. Daar wordt helemaal gek van. Ja. De plattelandspraktijk telt 6000 patiënten... en is gewoon niet meer alleen te doen. Maar uh, er komen nu allemaal reacties van mensen uit Brazilië... Midden-Amerika, Polen, Oekraïne, Indië, Bosnië. En allemaal uh, mensen die graag drie maanden vakantie per jaar willen... en uh, uh, dat ze geen weekenden of nachtdienst hoeven te draaien. Maar ja, hij zegt, uh, hij was wel verbaasd, want 99% was wel echt de uh, buggers. Dat zei hij 99% is... Ja. Uh... En hij krijgt ook nog eens de hoon van boze bewoners van zijn stadje... Tokoroa over te geven, want die wisten niet dat een huis had zoveel verdiende. <laughs> de beledigingen erover vliegen hem via de sociale media om de oren. Maar ja, uh, alleen een acceptabele kandidaat voor de baan, dat zou wel alles goed maken. Dus hij is er nog niet uit. Nee. Dus je kan nog schrijven, heb je inderdaad uh, uh, artserkwalificaties... Dus geen nare plaat. Hoewel er laatst wel weer een aardbeving was, had ik begrepen. Uh, Nieuw-Zeeland. Ja, want ja. al die huizen zijn van hout. Dus die, die, die kunnen wel een stootje hebben, joh. Ja, precies. Maar, en de ja. Hoogbouw heb je de vaak niet. Dus uh, gewoon op de benedenverdieping blijven. Het kan is het natuurlijk aan. heel gaaf om een paar jaar te doen. Maar ik heb ook weer het idee dat je misschien nooit meer wegkomt. Want dan uh, gaat het zo bevallen, de hele sfeer. En, uh, en is dat verkeerd dan? Nee. Nee, nee ik dacht nee. het ook niet. Maar het is wel ver weg als je je familie wil opzoeken. Maar ja. Skype is everything, hè. Het is ja. ja, tuurlijk. Straks met die, met die bril, die 3D-bril... Die weet je, dat je echt ja. helemaal rond kan kijken... en helemaal met iemand kan meelopen in zijn tuin bijvoorbeeld. Dat is ja, ook wel nee. geniaal. Ja, maar op een gegeven moment kunnen we gewoon met z'n allen... in een flat, flatje zitten en je kan de hele wereld zien. Dat bedoel ik. Alleen de geur en het, uh, dat aanraken... dat is nog niet helemaal ontwikkeld. Ja. Alhoewel, ik van jou een filmpje zag dat iemand die wel een handschoen aantrok of een, een klem had om zijn arm... en die kon dan wel het vogeltje wat in de computer geanimeerd ja, werd... kon op zijn vinger uh, voelen. Nou, het, voelen. Ja, ja nou, dan, hebben het, het de, dan kunnen ze de, de druk op, de, uh, op je vinger, zeg maar, ja. genereren. Waardoor je dus het gevoel hebt dat die vogel echt op je vinger gaat voelen. Oh, wow. Ja, dit gaat heel ver. Dit is wel fijn geworden. voor mensen die in een isolatietent zitten... want ze heel ziek zijn. Ja. Nu heb je een vogeltje. Ja. <laughs> en niet doodknijpen, hè? Niet okay. doodknijpen. Ja, en dat je, als je het doet dat je echt zo geluid hoort... Ja. ja, helaas. Het spelletje is over... Ja, nou, ideaal voor sadisten. Maar ga je uh... ook even uitknijpen. Oké. Okay. Nou, Marcus... Ik... Ja, ik heb, ik heb nog een... Uh, als we het toch over techniek hebben. Ja, ja? Uh, Heb ik een, uh, een filmpje gepost op, de, op onze Facebookpagina. Huh? Die kun je gewoon kijken terwijl je ons radioprogramma luistert. Want ja? je hebt er geen geluid bij nodig. Het is heel grappig. Het, het is een robot van uh, Boston Dynamics. De robot heet Atlas. Ja. En die uh, kun je dus... Uh, uh, gewoon een duw geven en dan blijft hij zelf in balans. Overigens, als je hem een duw, dat doen ze ook in dit filmpje, ja. een duw in zijn rug geeft, ja. dan niet. Nee. En je ziet hem dus echt zo head first, zie je hem zo oh, op de grond vallen. Okay. Je krijgt bijna medeleven met hem. Je krijgt, ja, je krijgt, nou ja, ik dacht echt wel zo van, oh dat is wel echt pijnlijk. Oh, pijnlijk. oh nee, het is wel nou, robot. Ja. Ja, ja. En maar vervolgens staat hij wel zelf op. En dat is wel best wel knap. Want Oeh, dat, uh, het is bijna eng. Eng. Ja. En dan met Watson in zijn hoofd op afstand. En die komt achter je aan. Wat zei ik, hé, hey, die man is kwaad. Ik zal hem eens even, even leren gewoon. En ja. Dat hij denkt dat hij, dat hij niet zijn eigen pad afloopt. Maar dat hij achter jou aankomt. Dat je echt denkt van, what the fuck, mij is zin! Ik kom terug! Nou goed, ik sla even door. Goed, uh, ik wil zeggen, dit was Toeboog Leefd op de Radio. Straks de uur. Ja, het zit er alweer op, dames Het gaat echt hey, kan... sneller uh, voor je. Maar ik weet, is het, het alweer afgelopen. En deze zanger is ook veel oh. te snel allemaal. En we zijn helemaal vergeten dat die extra dag... Die extra oh, dag. De 29 februari. Ja. ja, jongens, daar is helemaal geen tijd nou, voor. We gaan het... gewoon ja. hele leuke dingen doen. Daar gaan we volgende week over vertellen. Geniet van die extra dag. Oh, ja. Is this a dream or just a night day?